Citydijkers met het NOS Journaal. Door de Russische invasie van Oekraïne zijn zeker bijna 200 Oekraïners om het leven gekomen... ...onder wie drie kinderen. Dat meldt de Oekraïnse minister van Volksgezondheid. Volgens hem zijn er ruim 1100 mensen gewond geraakt. Het Russische ministerie van Defensie zegt er alles aan te doen... ...om te voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen bij de aanvallen. De situatie in en rond Kiev is inmiddels onder controle... ...zeggen zowel de burgemeester van de stad als een adviseur van de Oekraïense president Zelensky. De afgelopen nacht was volgens hen zwaar, maar Russische troepen zijn niet de stad ingetrokken. Wel riep de burgemeester inwoners van Kiev nog op om zich schuil te houden. Volgens Oekraïne probeert Rusland nog steeds grote aantallen militairen richting de stad te sturen. De afgelopen nacht en ochtend klonken meerdere raketinslagen en geweerschoten. Onder meer een appartementencomplex en de internationale luchthaven van Kiev werden getroffen door een raket. Al het Nederlandse ambassadepersoneel in Oekraïne wordt per direct verplaatst van Lviv naar Polen. Ze gaan hun werk doen in Jaroslav, over de grens met Oekraïne. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft dat besloten omdat het steeds onveiliger wordt in Lviv. De ambassade was eerder ook al om veiligheidsredenen verplaatst... van de hoofdstad Kiev naar Lviv in het westen van Oekraïne. Oekraïne krijgt zo snel mogelijk 200 Stinger luchtdoelraketten van het Nederlandse leger... Minister Hoeksa van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie melden dat dat gebeurt na een recent verzoek van het land. Het kabinet versloot, besloot vorige week al om ook ander materieel naar Oekraïne te sturen. Een deel daarvan is inmiddels verzonden. De andere spullen worden zo snel mogelijk opgestuurd. En ook Tsjechië gaat wapens en munitie sturen naar Oekraïne. De regering heeft daar toestemming gegeven voor een zending machine- en aanvalsgeweren en andere lichte wapens. Het pakket heeft een totale waarde van omgerekend 7,6 miljoen euro. Het weer volop zon, het blijft vanmiddag droog en de temperatuur loopt op naar maximaal 8 graden. Ook morgen is het zonnig en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A200 Haarlem Amsterdam is in beide richtingen dichtbij Zwanenburg door een ongeluk. Vooral richting Haarlem levert dat veel vertraging op. Vanaf Westpoort is de vertraging nu ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Stilstaan door autopech. Niemand zit erop te wachten. En zeker niet in de winter, nu het buiten weer kouder wordt en de kans op pech toeneemt. Sluit daarom vandaag nog Wegenwacht Nederland Standaard af. Nu met 15% korting. Dan is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort.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 waar alles anders is en al de dingen die ik mis niet meer belangrijk zijn en de wee moet weg blijft wat als later nu is en dus de stormen en niet de stilte dagen moe en nachten wakker maar van moe zijn krijg je niets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 Anders is en al de dingen die ik mis, niet meer belangrijk zijn, de B moet wegblijven wat als later nu is, te blijkt dat later nu is, en ik weet dat later nu is. Dat als laten Nou Rob de Nijs uh, ben ik gaan zitten. <laughs> Marco Deen gaan we praten over uh, jullie partijprogramma. Um, ik hem al bij hè? Ja, ik denk misschien ben je hem vergeten. <laughs> <laughs> ja, de titel is Uw Vrijheid, Uw Welvaart, Welzijn en Uw Mening. Dat zijn drie uh, hoofdpunten. Hij is wel onderverdeeld in nog een paar uh, stukjes. Ja. En uh, Welvaart, Welzijn, Zorg en Ouderen.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 Ja, dat, uh, dat behelst miljoenen. Dat is ook een dat, aardig punt in de uh, Ja, dat is voor ons een belangrijk punt. Dan. Ja. Dan, dan dat dat, dat zien jullie dus niet, hè? dat duurzaamheid. Uh, nee, dat, dat zien wij niet. Wij zien, wij zien het fonds wel, dat graag ja, zelfs. He? He? Maar, uh, maar waaraan het besteed wordt, dat, is niet, uh, ons, dat zou niet onze besteding zijn, nee. Uw uh, uh, mede-raadslid van Tichelen, die houdt daar uh, redelijk uh, betogen over in de raadzaal, moet Correct, ik ja.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 Met name het stikstofprobleem. Ja. Kijk, heel de wereld kent het stikstofprobleem niet. Alleen Nederland. Hè, over de grens in België en Duitsland is niks aan de hand. En uh, wij uh, kunnen daardoor al onze bouwprojecten stilleggen. Ja, nou, ja. dat vinden wij dus waanzin. En okay. we snappen ook dat dat een landelijk item is. Maar we worden daar ook mee geconfronteerd in Zandvoort. Voor het eerst gedeelte hebben we nog twee minuten, zie ik net. En dan gaan we over naar jouw tweede stukje muziek. Okay. Uh, veiligheid. Stevige paragraaf. Vinden ja. vind jullie hier ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. Um,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 uh, hoofdstuk veiligheid. We hebben het over BOA's ja. en politieagenten. Jullie ja. willen BOA's inleveren voor politieagenten, maar eigenlijk is het zo gegaan dat er BOA's in het leven geroepen zijn, omdat de politie tekortkoming had. Klopt. Uh, hoe, hoe draai je dat terug? Ja, dat is, dat hoeft, wat ons betreft, ook niet helemaal teruggedraaid te worden. Het kan, het kan ook naast elkaar bestaan, maar niet op alle vlakken. Hmm. Kijk, je hebt, je hebt niet voor niets een hele politieopleiding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 Um, ga je het rapport afwachten, uh, evaluatierapport?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 Ja, het is moeilijk om ze eruit halen. Het is moeilijk. Je kan ze ook niet op straat zetten, nee. maar je moet ze wel wat bieden. Dus ja. ze moeten dan wel een stapje verder kunnen. En datzelfde geldt voor ouderen die nu zeggen. Ja, ik zit in mijn afbetaalde eensgezinswoning. Ik, ik heb geen zin ik om duurder gaan. te gaan nee. wonen, of anders. Nee, We maar stimuleren. je moet ze stimuleren door iets te bieden waarvan ze zeggen. hé, hey, dat is leuk. Mm -hmm. Nou, dat, dat is waar wij ons op okay. zouden willen focussen. Ja. Uw mening.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 Nou, wij gaan. Kijk, nu als je ook kijkt naar dat parkeerbeleid bijvoorbeeld. Hè, waar 500 mm -hmm. handtekeningen zijn verzameld. Het is, het is geen meerderheid van Zandvoort. Maar 500 handtekeningen. Die, die kun je niet zomaar in de prullenbak gooien. Ja, dat spijt me wel. Daar, daar moet je anders mee omgaan. Um, wij zijn voor referenda.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 Ja, die leuk, interessant. Ja. Duurzaam. De PVV ziet geen nut van noodzaak van windmolens op zee of land. Zijn ook hier over zonnepanelen. Waarom is dat? Nou, omdat dat zijn ze energieopwekkers? Jazeker, ja, ja, ja. dat zijn energieopwekkers. Alleen moet je je afvragen... Uh, de hoeveelheid energie die dit opwekt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 Nee, ik denk dat een heleboel wel tot in de puntjes eigenlijk aan de orde is gekomen. Okay, een ja. Fijn gesprek, ja. Nou meneer Dijn, uh, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Uh, op hoeveel zetels uh, gok je? Ik denk acht. Acht, dat is een uh, beetje ja. <laughs> <laughs> nee. nee. minder uit. <laughs> Ja. Nee hoor, uh, u weet zelf, net als ik, de kiezer uh, nee, spreekt, spreekt straks ja en uh, dat, dat zal het uitwijzen. Oké, okay, dan dank u voor het gesprek en ja. uh, succes met de campagne. Hartelijk dank. Dank u wel. Ja, oké. Okay.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 ik ben meer blijven hangen in de kroeg Zo'n nachtje weet het, heb ik nooit genoeg Was het, was alles wat ze vroeg Wat ze vroeg